12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Economie gekrompen vergeleken met vorig kwartaal. Ruim 70 arrestaties bij de ontruiming van Occupy Wall Street. En FC Utrecht leidt meer dan 9 miljoen euro verlies. In het midden en noorden van het land is er nog bewolking en mist. De zon laat zich af en toe ook zien in het midden van het land. Maar in het noorden blijft het op verschillende plaatsen bewolkt en mistig. Het wordt 9 graden in het zuiden en 1 of 2 graden onder de bewolking. Morgen in het zuiden opnieuw zon. In de middag breekt ook in het noorden de zon door. En het wordt ongeveer 6 graden. Ja, de Nederlandse economie staat met één been in een nieuwe recessie... in het derde kwartaal. Dat loopt van juli tot en met september... was er geen sprake meer van groei, maar van een krimp van de economie. Simon Algra, macro-econom bij het CBS. Goedemiddag, dat klinkt niet goed, hè? Een economie die niet meer groeit, maar krimpt. Wat gaat er niet goed in de economie? Nou, we zien dus een uh, daling en krimp van de economie van 0,3 procent. En uh, ja, dat is toe te schrijven aan de consumptie van gezinnen... die valt terug, en de consumptie van de overheid. Dus dat zijn de belangrijke redenen. Je zou kunnen zeggen van uh, ja, een normaal gesproken draaitekening... weer op vier motoren en uh, twee daarvan zijn stilgevallen. En sterker nog, een beetje naar achteruit. De gezinnen en de overheid, uh, waar geven de gezinnen minder aan uit? Nou, ze geven vooral minder uit aan uh, personenauto's, zien we in het derde kwartaal. Ze geven minder uit aan textiel en kleding, maar ook aan horeca. De horeca ligt dan vooral aan het uh, slechte weer in juli en augustus. Dat zijn natuurlijk ook stijgingen. Hè, maar per saldo komt er dus een daling van uh, min 1,1 uit. Ten opzichte van hetzelfde uh kwartaal van vorig jaar. Ja, dan ook de overheid. Bezuinigingen denk ik gelijk aan. Dat zijn bezuinigingen uh, ja, uit vorige tranches natuurlijk. Uh, het is een trend die we ook langer zien. Het aantal ambtenaren is ook uh, nu 15.000 lager dan een jaar eerder. Dat is ook een trend die we al langer zagen. Hè, van de overheidsuitgaven nemen steeds verder af. En dat is nu omgeslagen in een, uh, in een daling. Een krimp van 0,3% van kwartaal op kwartaal. Is dat ernstig? Is dat nou wat je ook wel hoort dat Nederland nu met één been in een nieuwe recessie staat? Ja, dat is niet, niet aan mij om te moeten zeggen of het ernstig of niet ernstig zit. Ik, ik, ik zou eerst een uh, relativering willen maken: van, uh, er wordt wel eens gezegd, de economie komt tot stilstand. Nou, dat is natuurlijk onzin. De economie draait op volle toeren. En we zitten nog 4% boven het niveau van een paar jaar geleden. En 10% boven het niveau van wat langer geleden. Dus uh, de economie staat helemaal niet tot stilstand, maar de groei komt tot stilstand. Dus de economie draait op volle toeren en we zien nu een krimp van 0,3%. Ja, en dat is niet veel natuurlijk. Nee, maar ja, toch moeten we even uh, afwachten. Uh, de, de, de Duitse economie groeit bijvoorbeeld wel, hè, met een half procent. Franse economie, 0,4 procent. Hoe kan dat dan eigenlijk, dat wij het dan betrekkelijk slecht doen? Ja, dat is, uh, we zien die cijfers ook vanochtend. En we hebben daar niet uitvoerige analyse toegepast. Maar eh, het is duidelijk dat in die landen, en vooral in Duitsland... dat de gezinsconsumptie daar nog fors aan het stijgen is. En in Nederland zien we een daling. Dus het belangrijkste verschil met, eh, met Duitsland is de consumptie van gezinnen. Als u Frankrijk noemt, van, eh, ja, met dit soort kwartaal-op-kwartaalcijfers moet je oppassen... dat Fransen hebben in het tweede kwartaal nog een daling laten zien... Dus ten opzichte van een daling is het weer makkelijker stijgen. Dus uh, niet te veel focussen ook uh, op het één kwartaal. Je moet het over een wat langere termijn zien. Ja, en daar lopen de ontwikkelingen van Nederland en die andere landen toch redelijk parallel. Maar het is zo, het derde kwartaal, bij de kwartaal of kwartaalcijfers, ja, we doen het slechter dan de, de Duitsers en de Fransen. Duidelijk, Simon Algra, dank u wel, CBS macro-econoom. En even over de Duitsers gesproken, correspondent uh, Wouter Meijer in Berlijn. De Duitse economie is juist uh, gestegen. Blijge gezichten bij jou, Wouter, in Berlijn? Ja, het is een enorme meevaller. 0,5% over het derde kwartaal. Dat is veel meer dan men had verwacht. Ook in Duitsland vreest men natuurlijk toch de negatieve gevolgen... van de crisis in Zuid-Europa. Maar Duitsland slaat zich daar goed doorheen. Op sommige punten profiteert Duitsland er zelfs van. Bijvoorbeeld de rente die is hier een stuk lager geworden. En Daardoor wordt het voor bedrijven steeds goedkoper... om geld te lenen voor investeringen. Dat merkt dan bijvoorbeeld weer de machinebouw hier in Duitsland... naast de auto-industrie, een belangrijke sector. Die verkopen gewoon heel goed machines... omdat bedrijven nu makkelijker kunnen investeren... Investeren. En de gezinnen, we het Alga al zeggen, die blijven dus ook consumeren. Ja, die worden een steeds belangrijkere factor. Jarenlang durfden Duitsers niet zo heel veel geld uit te geven. Maar sinds een jaar of twee zit het geld weer wat losser in de portemonnee in Duitsland. De Duitsers shoppen zich uit de crisis, schrijft een van de kranten vanochtend. En dat komt ook onder meer door de werkgelegenheid. Daar gaat het goed mee. En als de werkloosheid omlaag gaat, hebben er dus steeds meer mensen het vertrouwen... dat het ook met hun persoonlijk de komende jaren wel goed zal gaan. En gaan ze dus weer meer geld uitgeven. En uh, Duitse producten zijn erg gewild in het buitenland? Ja, nou, daar heeft Duitsland natuurlijk wel last van de crisis in andere landen... omdat er in andere landen uh, minder gekocht wordt. Maar buiten de eurozone uh, zijn er nog steeds hele goede klanten. China bijvoorbeeld koopt nog steeds als een dolle Duitse auto's. Er zijn sommige grote merken in Duitsland die nu meer auto's verkopen in China... dan hier in eigen land. Dus dat helpt ook. Ja, ik wil dus ook graag Duitse auto's hè, en niet uh, de BMW's in China. Nou, dat zijn ook, ook BNB's, dus daar verdient BB nog steeds geld aan. Okay. Um, maar goed, de, de angst is natuurlijk wel dat dat op een gegeven moment... ook misschien ophoudt, dat ze alle Chinezen een BNB hebben. Of dat daar ook tussen de kooplust wat minder wordt. Dus voor het vierde kwartaal, dat nu dus loopt... en die voorspelling ook weer een stuk minder gunstig... dat is toch weer het, het pessimisme wat er een beetje ingebakken zit in Duitsland. En wat ook te maken heeft gewoon met de schade voor de crisis in Zuid-Europa. Maar daar is tot nu toe dus weinig van te merken. Nou, bij jou had het goed. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. Verhagen heeft al gereageerd. Nederlandse minister van Economische Zaken, uh, op die tegenvallende CBS-cijfers. Verhagen zegt dat de seinen voor de economie op oranje staan. Volgens hem krijgt er onrust over Europa vat op de Nederlandse economie. En Verhagen zegt dat het vertrouwen van ondernemers en consumenten... een fikse deuk heeft gekregen. Het kabinet is extra alert op de gezondheid van de bedrijven. Zij zijn de motor van de economie, zegt de minister van Economische Zaken. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Groningen zijn twee uitleidinggevenden van een raffinaderij aangehouden op verdenking van overtreding van de milieuregels. Volgens het OM gebruikte de raffinaderij gevaarlijke chemische stoffen en werden die vermengd met olieën en brandstoffen. Eén verdachte in Groningen was de directeur van de raffinaderij... die ook directeur was van bedrijven die in strijd met de vergunning... chemische stoffen aan die raffinaderij leverden. En een andere verdachte was het hoofd van het laboratorium. Ze hebben vermoedelijk documenten vervalst om de toezichthouder te misleiden. In New York zijn meer dan 70 arrestaties verricht... bij de ontruiming van het Occupy-kamp bij Wall Street. Burgemeester Bloomberg wil dat tentenkamp tijdelijk weg hebben. Onder meer omdat het er onveilig zou zijn geworden. De meeste demonstranten zijn vrijwillig vertrokken... maar enkele tientallen boden verzet toen de politie arriveerde. Sommigen hadden zich met kettingen aan elkaar vastgebonden. New York wil het terrein schoonmaken. Maar of de betogers daarna weer kunnen terugkeren, dat is niet duidelijk. Een van de demonstranten denkt dat ze niet nog weer eens terug mogen keren naar het terrein. laatste maand, ze de dat park was that we geen tents, we geen we geen op de grond En in we de Occupy-beweging die protesteert tegen het financiële systeem... dat in de ogen van de betogers vooral gunstig is voor bedrijven en rijken. De demonstraties hebben overal in de wereld navolging gekregen. Onder meer in Amsterdam. Uit Syrië komen berichten over de gewelddadige dood van opnieuw tientallen mensen. Onder de doden zouden ook zeker twintig militairen zijn... die onder vuur werden genomen door andere militairen... die naar de oppositie zijn overgelopen. En dat zou gebeurd zijn in een stad aan de grens met Jordanië... Een Jordaanse diplomaat zegt dat zijn ambassade in Damaskus is aangevallen. Betogers haalden de Jordaanse vlag weg, maar niemand drong het ambassadegebouw binnen. De Jordaanse koning Abdallah was gisteren de eerste Arabische leider... die in het openbaar aandrong op het aftreden van president Assad. Minister Schippers waarschuwt tandartsen... dat ze forse prijsstijgingen niet zal accepteren. Vanaf januari gelden geen maximumtarieven meer... voor behandelingen bij artsen en orthodontisten. En het doel van het experiment is de concurrentie te bevorderen... waardoor de prijzen omlaag zouden gaan. Maar er zijn signalen dat de tarieven in januari juist flink hoger worden. En dat accepteert de minister niet. Dan wordt het experiment van die vrije prijsvorming gestopt, laat ze weten. De proef loopt in principe drie jaar maar kan tussentijd worden stopgezet als blijkt dat tandartsen misbruik maken van hun vrijheid. Sport. FC Utrecht, de voetbalclub, heeft over het afgelopen seizoen 2010-2011 een verlies geleden van 9,2 miljoen euro. Maar algemeen directeur Wilco van Schaik, die in augustus pas in dienst kwam, die is niet geschrokken van het bedrag. Uh, nee, het was niet schrik omdat ik natuurlijk al wist wat er, wat er aan de hand was Utrecht. En uh, voordat ik uh, aangenomen werd en ook de afgelopen uh, drie maanden... heb ik me goed in die cijfers kunnen verdiepen. Dus het was voor mij niet schrik. Het was wel schrik het bedrag. En uh, dat dat nu al uh, voor het tweede jaar op rij zo hoog is, dat wel. Maar uh, die schrik ben ik alweer te boven. En toch is dat verlies opmerkelijk, omdat FC Utrecht de afgelopen periode... een flink aantal spelers voor veel geld heeft verkocht. Maar Van heeft daar een verklaring voor.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 En waarschijnlijk weet dan ook al wat er de komende tijd moet gebeuren bij FC Utrecht... om de club weer gezond te maken. Nou, we zijn wel kritisch aan het kijken naar de komsten. Ik heb mijn eerste drie maanden, de zogenaamde dagen, net achter de rug. En uh, daarin heb ik met uh, nagenoeg iedereen in de organisatie één op één gesproken. Ik heb met klanten gesproken, leveranciers gesproken. Ik heb me verdiept vooral in de financiën. Uh, omdat ik uh, dit seizoen ook helder in kaart wilde hebben. De cijfers die er lagen, daar had ik geen goed gevoel over. Nou, dat heb ik ook dit seizoen in kaart. Dus dat betekent dat we dit seizoen tussen de 7 en 8 miljoen verlies uitkomen op papier. En dat bedoel ik dan, daar mag je met een strootman een vorm van aftrekken... en er nog op te richten in de investeringsfonds. En uh, daar kom je aardig uit voor dit lopende seizoen, maar op papier blijft het die 7 en 8 miljoen. Daar zijn we nu plannen voor ontwikkelen op het gebied van de inkomsten. Commerciële groei, waar liggen de mogelijkheden? Hoe kunnen we ons beter profileren in de markt... waardoor we zowel richting consument als business meer inkomsten kunnen halen? Nou, ik zie daar echt mogelijkheden.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 Dressuur Amazone Adelinde Cornelissen is in Rio de Janeiro... tijdens het gala van de Internationale Hippische Federatie... uitgeroepen tot wereldruiter van het jaar. Adelinde Cornelissen werd dit jaar in Rotterdam met haar paard Parsifal... Europees kampioen in de Grand Prix Special en in de Kuur. Het is twaalf over twaalf, we gaan naar de ANBB. Verkeersinformatie John Saroka. Geen files, wel problemen bij de spoorwegen. want door een aanrijding... rijden er tussen naar de bussum en Hilversum geen treinen. Vertraging is ongeveer meer dan een uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse economie is het afgelopen derde kwartaal gekrompen... vergeleken met het kwartaal ervoor. Volgens de eerste voorlopige cijfers van het CBS is de krump 0,3%. In New York zijn meer dan 70 arrestaties verricht... bij de ontruiming van het Occupy Camp bij Wall Street. En FC Utrecht heeft over het afgelopen seizoen... ruim 9 miljoen euro verlies geleden. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Hé hey Fred, jij wilt toch veel spaarrenten... zonder dat je je geld jaren vastzet? Nou, dan heb ik echt een veel betere bank voor je gevonden. <laughs> Eindelijk ontdek ik zoiets een keer eerder dan jij.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we beginnen zo meteen met wat transfernieuws uit Showbiz City. In het mediaforum, Oud-Den Haag vandaag, verslaggever Wouter van Schermburg... en Willem Schone, dat is de hoofdredacteur van Trouw. En het gaat onder meer over dominee Vlietstra uit Katwijk... die het motto, wie men lief heeft, kasteit men, wel erg letterlijk neemt. Kinderen die zondigen, moeten worden gekasteit door hun ouders. Een dominee in Katwijk schrijft dat in een nieuwsbrief en een rel is geboren. Ja, het ging in de media gisteren wel steeds over deze vlietzaam... maar zelf was hij nergens te horen of te zien. We gaan in ieder geval straks over doorpraten. De kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz komt uit Zwolgen... en heet Gijs de Zwart. En wilt u ook een keer meedoen, mail dan uw naam en telefoonnummer... naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Als gezegd, we beginnen met het stokken top econoom Zweden van Wijnbergen staat met foto en al... op de voorpagina van de Telegraaf. Nu eens een keer niet met een haarscherpe analyse... van de financiële crisis... Met de beschuldiging dat hij familiekunst heeft gestolen. Volgens zijn twee zussen zou Van Wijnbergen een paar 16e-eeuwse familieportretten hebben meegenomen en verkocht voor ruim een half miljoen euro. We hebben even gebeld met Zweden van Wijnbergen. Hij noemt het onzinnig dat de telegraaf aandacht besteedt aan een uit hand gelopen familieruzie. Hij noemt de aantijgingen een samenzwering tegen hem, die, ik citeer, is ingestoken door een psychiatrische patiënt. En daarmee bedoelt hij zijn zus. Fit hij in sportpresentatorenland, Jack van Gelder van de NOS... sprak in een radioprogramma van RTV Noord-Holland... weinig vleiende woorden over die andere sportpresentator... Wilfred Gené van RTL. Johan Derksen heb ik niet zo moeilijk mee, Van de Grijpen ook niet. Maar Gené vind ik een achterbakse jongen. Ik vind het gewoon een, een, een, een onderkruipsel. Ja, oeh. En, en, ja. Kun je daar voorbeelden van geven? Nee, ik, vind, nou, nou, ik, ik hoef er geen voorbeeld van te geven. Ik denk alleen dat je naar zijn gezicht hoeft te kijken. En dan denk ik dat je genoeg weet. De ruzie wordt inmiddels in de media uitgevochten. In zijn eigen programma Voetbal International... hoeft Wilfred Genee overigens geen steun te verwachten van co-host Johan Derksen. Ik begin nu echt me op te winden. En ik begin steeds meer begrip te krijgen voor Jack van Gelder... die jou een onderkruipsel noemde op de radio. Bij Q-Music heeft Genee vanmorgen overigens al laten weten... dat hij geen problemen heeft met de uitspraken van Jack van Gelder. Dat hoort erbij volgens hem. Hoi, ik heb bij jullie net Danone gekocht. Ja. Die Activia. Ja. Krijg je dat? Ja. Met vezels. Ja, wat heb je dan? Ja, ik voel me af, wat zijn dat eigenlijk, die vezels? Ik heb geen idee wat die vezels zijn. Ja, dus, ja, gewoon de kranen en zo allemaal. Dat, ja. Ja, wat, ja, wat zijn vezels, hè? Eigenlijk een goede vraag. Dat hoef ik eigenlijk ook niet echt anders op te geven. Nou, dit is dan de transfernieuws. De NTR stopt namelijk met de keuringsdienst van Waarde... waarin de herkomst van producten wordt onderzocht. Maar goed nieuws voor de fans, want de KRO gaat het programma overnemen... Volgens die omroep past het goed in het rijtje van journalistieke programma's... zoals bijvoorbeeld Brandpunt en De Rekenkamer. Vanaf april volgend jaar is de keuringsdienst weer te zien. En Comedy Live van Jan-Jaap van der Waal maakt ook een doorstart. Afgelopen zomer was het satirische programma te zien op Nederland 1. Maar dat had nogal te kampen met lage kijkcijfers. Het warme weer hielp niet echt mee... En ook de Champions League niet op net 2... Maar ondanks COVID... Ja, zijn wij nog op TV. Daar gaan we met z'n zijn Nu gaat cabaretier Remco Vrijdag, bekend van de Vliegende Panthers, de show presenteren. Het programma krijgt een nieuwe naam, Vrijdag op Maandag. En ook een nieuwe zender, Nederland 3. Over twee weken is de eerste uitzending. Het nieuwe gezicht bij het klokhuis, Maurice Lede, is vanaf morgen te zien als splinternieuwe presentator van het kinderprogramma. En Hij is nu al even aan de telefoon. Goedemiddag, Maurice. Goedemiddag, goedemiddag. Je weet het al een tijdje, was het moeilijk om, het, was het moeilijk om stil te houden? Uh, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Het is, uh, uh, ja, ik wist het in principe al vanaf 21 april. En om je heen, ja, heb, om heen heb ik het wel een beetje verteld. Maar uh, ja, ik, denk dat, ik, ik heb het nog niet echt aan de grote klok gehangen. Maar het is wel grappig, omdat je het zelf al een hele tijd weet. En gisteren kwam het nieuws dan naar buiten. En dan zijn de reacties wel heel erg leuk. Dat... Uh, ja, het staat opeens echt overal. Ja. Dat we even wennen. Maar, uh, Hoe ja, is, het, is het voor leuk. jou? Want ik heb begrepen dat je vijf jaar geleden ook al eens een keer in de race was. Althans, je hebt toen gesolliciteerd, toen lukte het niet. Um, en, en nu dus wel. Dat is, je, je bent al langer bezig om bij dat klokhuis binnen te komen. <laughs> ja, dat klopt. Nee, het is zo dat ik rechten studeerde en ik kon eigenlijk mijn creativiteit niet helemaal kwijt in die studie. En toen dacht ik van, nou, wat is uh, televisie boeide me altijd wel. En toen. Daar heb ik me er wat meer in verdiept. En toen kwam de vacature van het klokhuis erbij. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me echt helemaal te gek. Waarom? Waarom? Vind je dat zo'n leuk programma? Nou, het programma, je staat echt, um, als presentator mag je echt van alles doen. Je, kunt overal, uh, je, um, ja, je komt in allerlei verschillende werelden terecht. Je mag overal eventjes een dagje meekijken. en um, ja, het is ook, Op een hele speelse manier wordt het allemaal gebracht. En dat, dat vind ik heel erg leuk. Dat je, gewoon echt, uh, je mag allemaal gekke dingen doen, je mag lekker gek doen. En tegelijkertijd gaat het ook nog ergens over. Dus dat is natuurlijk... Uh, het heeft echt inhoud en ja. het is lekker positief. En je, je hebt al een paar opnames achter de rug, hè? Wat, wat is het bijzonderste wat je tot nu toe hebt gedaan? Uh, nou ik vond, ik heb, ik heb echt van alles gedaan. Ik heb uh, toevallig gisteren had ik, had ik nog echt een, een mensenbrein in mijn handen. Nou dat is natuurlijk wel heel, uh, heel bizar. En uh, ja ik, vlie, ik heb een helikopter gevlogen dan weer op een, op een boot op de Waddenzee. Nou ik vind het ook zelfs leuk om, om meer te weten te komen over slakken. Uh, ja, noem maar op. Ik, ik ben zo enthousiast iedere keer. Ik vind het zo leuk dat ik, uh, dat ik het mag doen. Dat ik eigenlijk. Uh, ja, ik vind het tot nu toe echt alles leuk. Ook ja. omdat ik dan zit ik keer met vrienden en denk, hey, weet je, zie ik een koelkast staan, en dan vraag ik van: weet u er eigenlijk wel hoe een koelkast werkt? <laughs> nou, dan, uh, dan komt het antwoord toch van nee, nee, niet echt. En dan kan ik, uh, ja, dan kan ik mijn weetjes een beetje vertellen en verspreiden. Kijk aan, dat dan vind wil ik de, ook de, echt een leuk. Een beetje de blits maken bij je vrienden ook nog eens. <laughs> ja, zeg, dat, dat klokhuis dat bestaat al uh, 25 jaar. In die tijd zijn er allerlei presentatoren geweest. Uh, bijvoorbeeld Yvonne. Jaspers heeft het gedaan, uh, Klaas van Eerde, cabaretier. Uh, nou, dan kan ik me voorstellen dat je dan ook wel een beetje druk op je schouders ligt. Ja, nou ja, in principe, ik voel dat niet echt zo. Hoor. Het is echt een programma dat inderdaad al heel lang bestaat. En de mensen die er ooit mee zijn begonnen, een heleboel, uh, die zitten er nog, echt regisseurs. En uh, ik word echt heel goed begeleid. En ja, ik, ik, ik voel gewoon dat ik, dat ik hier heel echt de kans krijg om gewoon lekker mijn ding te doen. Uh, dus ik, ik voel die druk niet echt. Het is nu wel grappig inderdaad dat je wat reacties leest van mensen van, oh nou, ik ben benieuwd. Uh, en voor de rest, nou ja, ik, ik, ik zie het wel gewoon. Ik voel niet echt druk. Ik, ga, ik ben er gewoon van aan het genieten. Ik ben heel blij dat ik het mag doen. En volgens mij heb ik echt uh, uh, ja, met de mensen van het klokhuis echt, uh, daar heb ik echt heel veel aan om... Uh, om heel goed te worden, denk ik. We wensen je veel succes, Maries. Hartstikke bedankt. Goeie. Leuk dat jullie even hebben gebeld. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. 15 november 1997 overleed acteur Koen van Vrijbergen de Koning... op 47-jarige leeftijd. Hij werd bij het grote publiek bekend als Johnny Flodder... in de tv-serie over dat asociale gezin. Bizar genoeg overleed van Vrijbergen... terwijl die Johnny speelde voor een zaal vol met mensen. Flodder-regisseur Dick Maas was erbij. Hij was als Johnny Flodder samen met... Uh, met uh, Stefan de Wallen als zoon Kees... en Tatjana als dochter Kees. En zaten op uh, het personeelsfeestje. En dan uh, kwamen ze op als de familie Flodder. En uh, Koen uh, stapte, ze kwamen in de auto, uh, de roze auto, uh, op Kennelijk En uh, hij stapte op de... De voorkant van de auto uh, en valt opeens neer uh, en heeft een acute hartstilstand. We gingen heel vriendschappelijk met elkaar om. Het is een hele beminnelijke persoonlijkheid, een hele aardige, aardig iemand, aardig persoon. We kwamen af en toe bij elkaar over de vloer en uh, ja, dat is natuurlijk uh, als er zoiets gebeurt, is natuurlijk een uh, vanzelfsprekende schok. Dick Maas was dat bizar detail. Koen van Vrijbergen de Koning speelde tussen de opname van Vlodder door... vaak de dood van Tommy Cooper na. Die comedian stierf ook in het harnas, op het podium dus. Na het overlijden van, van Vrijbergen de Koning... werd een zesde serie van Vlodder afgeblazen. Dick Maas had er geen zin meer in. En de zoveelste herhaling van deze tv-serie... wordt iedere werkdag om half zes op RTL 5 uitgezonden. Lunch met Jurgen van den Berg. Teleurstelling bij ZVK-kerken over fusie met NCV. Kopt het Nederlands dagblad vanmorgen. De christelijke achterban zou liever met de EO samengaan. Maar dit weekend is de fusie met de NCV en de KRO al afgehamerd. Het gaat dus gewoon door. Martin Freuberg is directeur van Verzorging Kerkelijke Zendtijd, waar de icon en de Zendtijd voor kerken ondervallen. Welkom. Dankjewel. Um, je ja, Volgens Nederlands Lappert wil de achterban um, niet met de NCV samen. Klopt dat eigenlijk? Nou ja, we hebben een hoorzitting uh, gehouden voor uh, alle kerken. De ZVK-kerken uh, uh, uh, waren daar stevig uh, vertegenwoordigd. Die gaven wel een signaal af van... nou, uh, onze missie loopt het meest parallel met die van de EO. Alleen VKZ is veel groter dan alleen ZVK. Uh, dat bestaat ook uit... Ik uh, zijn zo, zo heel veel afkortingen. VKZ, ZVK... Ja, ik kan er niets aan doen. Het is de protestantse uh, wereld... waar jij ook deel van uitmaakt als uh, NCV-programma-maker. Uh, uh, wij kennen natuurlijk een enorme verscheidenheid van kerken. Daarin verschillen we met de katholieke uh, kerk... VKZ vertegenwoordigt 15 kerken, waarvan er uh, uh, zeg acht maar in de icon zitten, 7 in uh, ZVK zitten. En qua zendtijd is de verdeling dat de icon uh, 84% van de zendtijd uh, vult en ZVK uh, 16% dus, van de zentijd. Dus het gaat vult. hier eigenlijk over het kleinste gedeelte van. Het gaat om het kleinste gedeelte, maar wat van belang is, uh, je moet ieder zijn belangen in de gaten houden. En juist ook de kerken uh, die achter uh, ZVK uh, zitten. De Raad van Toezicht uh, was van mening dat ook voor de ZWK-kerken de toekomst het meest Gegarandeerd kon worden in die samenwerking tussen NCV, KRO en RKK. De programmatische autonomie, ook voor de ZVK-kerken, blijft gewoon bestaan. Ze kunnen kerkdiensten uitblijven zenden op tv, op radio. Ze kunnen ook hun internetproject Denkstof, wat ze samen met de EO doen, gewoon voortzetten. In die zin verandert er niet zoveel. Uh, maar klopt het bericht dan niet in het Nederlands Dagblad? Dat de achterban toch eigenlijk liever wil dat ze. Het nee, EO? maar dat op zich, er zullen inderdaad een aantal kerken uh, zijn die op in eerste hand gelijk op deze manier eh, reageren. Ik wil wel alle kerken ook vragen om ook eens even goed naar de brief te kijken... en wat de overwegingen zijn geweest van de Raad van Toezicht... Om de keuze te maken voor de NCV, wat, en, wat, wat en RKK. die overweging dan? Nou, dat heeft met meer te maken dan alleen maar de missies. Dat heeft ook te maken van hoe is het personeelsbeleid... wat kun je verwachten ook naar de toekomst toe? Waar zit verwantschap van ook de missies van de ICON? Want die is ook belangrijk in dit geheel. En, en wij hebben ook gekeken naar in de toekomst de bestuurlijke ophanging. Ja, dat is een heel ingewikkeld uh, uh, geheel, daar zal ik niet verder over uitweiden. Maar wij denken dat we op deze manier recht doen... Uh, aan alle kerken en op een wijze dat ze zich ook betrokken kunnen blijven voelen. Maar, maar bij is er, alles. Is er in, een, in een eerder stadium wel met de EO gesproken? Er is uitvoerig uh, contact geweest dus, uh, met de EO, er is uitvoerig contact geweest uh, met de NCRV. Alles is op een rijtje uh, gezet. Beide omroeporganisaties hebben ook een presentatie gehouden. Ja, en op een gegeven ogenblik is het een keuze uit twee goede kandidaten. En daar valt er altijd één af. Het is geen keuze tegen de EO. Maar we hebben een andere keuze met elkaar gemaakt. En ik wil benadrukken dat die keuze unaniem tot stand is gekomen. Ook met de Raad van Toezichtleden die uit de ZWK-kerk afkomstig zijn. Ja, ja, precies. Laten we zeggen, de besturen zijn het gewoon eens. En mogelijk dat er nu dus in de achterban wel wat gemoord wordt. Dat zou kunnen. Want ja, dat ik, ik kan, kan nog bijna kan... niet anders met 15 kerken. Want ja. laten we wel wezen, we hebben kerken van doopsgezinden, uh, remonstranten, kerken die bijna uh, roepen van je moet bij de VPRO aansluiten, tot... Uh, uh, Nederlands uh, christelijk gereformeerde en andere kerken die uh, zeggen van je moet uh, aanhaken bij de EO. Dus dat is een heel palet wat je tevreden moet stellen. Ja. Ja, ik kan me namelijk zo goed voorstellen dat, dat als je zeg maar, lid van zo'n ZVK-kerk bent hè, en, en nou ja, laten we zeggen wat, wat strenger in de leer bent, dan zie je dus ook zo'n programma's zo als 1 tegen 100 bij de NCV of boer zoekt vrouw bij de KRO. En Dan moet je daar dus straks ingebed worden. Nou ja. Volgens mij blijven de merken. We hebben afgesproken met elkaar dat de merken overeind blijven. Dus het VK blijft uh, bestaan. De programma's die jij noemt, die worden ook nu uh, uitgezonden. Uh, uh, uh, Zo'nzelfde soort discussie zou je ook kunnen ophangen ten opzichte van hoe uh, sommige iconkerken kijken naar de programmering van de EO. Dat zou altijd een discussie uh, uh, zijn. Dat is ook tegelijkertijd de schoonheid van ons bestel dat al die verschillen er kunnen zijn en dat. Wij we met elkaar een hele onderscheidende publieke omroep kunnen maken. Maar heeft dat nou invloed op wat de Z tijd voor kerken kan uitzenden? Nee, want ze kunnen gewoon hun kerkdienst blijven uitzenden op radio en tv. Ook dezelfde hoeveelheid? Ook dezelfde hoeveelheid. Daar heeft het allemaal geen invloed op. En er is een heldere, duidelijke programmatische autonomie... met elkaar afgesproken. Kortom... Kortom, laten we met elkaar en veel Nederland... een hele frisse en goede toekomst ingaan. Want ik denk dat we met elkaar een prachtige organisatie neer uh, kunnen zetten... die allemaal vanuit dezelfde bron putten... en tegelijkertijd daar op een hele verschillende manier vorm aan uh, geven. Maar het gaat toch uiteindelijk dat je met elkaar die bron deelt. Goed. Nou, dat zijn mooie woorden eigenlijk wel. Zo, vlak voor de lunch. Hartelijk bedankt, Martin Freuberg. Uh, het ging dus over de zendtijd voor Kerken ZVK, om precies te zijn. Zometeen in het mediaforum praten we met uh, Wauke van Scherrenburg en uh, Willem Schone, dat is de hoofdredacteur van Trouw. Wauke natuurlijk, ex Den Haag vandaag. Uh, het gaat over allerlei zaken, ook over dominees trouwens. Dus uh, hou vooral die radio aan. Maar eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,3% gekrompen vergeleken met het kwartaal ervoor. Dat heeft te maken met lagere uitgaven van de consumenten en van de overheid en een maar bescheiden groei van de uitvoer. Het Europees Statistiekbureau heeft becijferd dat de economie in de eurolanden gemiddeld met 0,2% is gegroeid. En dat is vooral te danken aan de groei in Duitsland en Frankrijk. In Groningen zijn twee uitleidinggevende van een raffinaderij aangehouden... op verdenking van overtreding van de milieuregels. Volgens het OM gebruikte de raffinaderij gevaarlijke chemische stoffen... en werden die vermengd met oliën en brandstoffen. Uit Syrië komen berichten over de gewelddadige dood van opnieuw tientallen mensen. Activisten noemen een dodentaal van 70. En onder de doden zouden ook 20 militairen zijn... die onder vuur werden genomen door andere militairen... die naar de oppositie zijn overgelopen. En in New York zijn meer dan 70 arrestaties verricht... bij de ontruiming van het Occupy-kamp bij Wall Street. Burgemeester Bloomberg wil het tentenkamp tijdelijk weghebben. Onder meer omdat het onveilig zou zijn geworden. En of de betogers daarna weer terug mogen komen, dat is niet duidelijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het bewolkt... met op verschillende plaatsen nevel of mist. In het zuiden schijnt de zon uitbundig. De grens met opklaringen schuift nog wat op... maar bereikt vanmiddag niet het noorden van het land... Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten en daarbij stijgt de temperatuur in het zuiden naar een graden of negen. En in het noorden wordt het onder de bewolking niet warmer dan één of twee graden. komende nacht ontstaan opnieuw enkele mistbanken en in het binnenland daalt de temperatuur net onder het vriespunt. Morgen komen in het zuiden zonnige perioden voor. In de middag breekt ook in het noorden de zon door. Het wordt dan vijf graden in het noorden tot hooguit negen graden in het zuiden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Er staan geen files, er zijn wel problemen bij de spoorwegen. Want tussen Laardenbussum en Hilversum rijden geen treinen door een aanrijding. En een vertraging is daar meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd met Wauke van Scherburg, journalist, voormalig politieke verslaggever... en Willem Schooner is de hoofdredacteur van uh, Trouw. Uh, Willem, even met jou beginnen, want het nieuws van vanochtend is ook... dat de Wegenerkranten kranten allerlei problemen hadden met uh, de productie. Uh, daarom zijn er vandaag noodedities uitgekomen. Kees Pijnappels, uh, de hoofdredacteur van de Gelderlanden... die vindt het belangrijk dat de krant hoe dan ook uitkomt. Al is het dan maar met een noodeditie. Hoe sta je daar tegenover? Ja, daar ben ik helemaal met hem eens. Ja. Echt, dus echt een, een, een... Je kan nog beter een mismaakte krant hebben... of een halve krant en helemaal geen krant. Want het is toch uh, het moment waarop je met de lezer... Uh contact heeft, zeg maar, wat je lezen je ziet. Als hij ochtends beneden komt, dan moet die krant op de mat liggen. Ook al staat er iets over Tilburg in. Ook al heel... staat er gaten in. Het nou, zo de... ja, was het nog niet. Was het, nee, was het beter waar, was bij de dat dat de, de bossenaren die, ja, die kregen ook het de Tilburgse nieuws. De Tilburgse editie bij de Gelderlander was uh, voorpagina niet compleet, maar, maar nee, dan moet je, je toch gewoon die krant bezorgen. Welke wat vind je daarvan? Nou ja, uh, als, als blijkt het begon oh, begonnen wat... bij de Gelderlander trouwens. Hè? Uh, ja, de nieuwe krant was het toen nog, hè? Ja. maar dat was toen het kopblad van de Gelderlander. Ja, uh, nou, ik had begrepen vanmorgen dat er uh, alleen maar zo'n soort fotje bij iedereen in de bus was. En dan denk ik van, laat het dan maar. Dat kun je gewoon niet maken. Uh, maar als er hier en daar wat, alleen maar wat edities zijn uh, verwisseld, is het niet zo rampzalig. Want dan kunnen de mensen in de bos bijvoorbeeld ook eens een keer lezen hoe het in Tilburg gaat. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Maar als het alleen maar, nee, maar, even, als het alleen maar een fotje zou zijn, echt zo'n soort noten, zo'n soort mm. oorlogskrantje... dan zou ik zeggen, dan moet je het niet doen... Want uh, dan kun je beter gewoon zeggen. Maar kun je, hebt kun je één dag begrijpen een krant? Dat, dat hij zegt van. Hij, hij is ook een krantenman natuurlijk. Van dat, dat er toch wel de binding met je lezer is. Dat als je dan een dag er niet ja, bent. Maar dat die kan is ook er. niet kapot als je één dag er niet bent. Stel nou, je nou, wat Als die, die krant er niet ligt, dan is je dag gewoon verknold. je. <laughs> als lezer bedoel je. Ja, het ja. Ja, ja, is heel vervelend. Ja. En dan kun je wel iets op de website zetten en zo. Maar dat is ook heel flauw om krantlezers voortdurend naar websites te verwijzen. Ja, en lang niet iedereen. Zeker niet in het vergrijzende leesopstand van de regionale kranten. We uh, uh, weten het... iets op de website vinden, dan moet je er wel ja. rekening mee houden. Ja. Ja. Is het jullie ooit overkomen, bij Trouw? Jawel, het is wel gebeurd. Ja, wat er meestal fout gaat, dat is namelijk het grootste deel van de operatie, is de bezorging. Dat gaat dan natuurlijk wel eens mis. Ja. En dat en het is het heel ver dat je geen kanaal hebt, of heel moeilijk, maar een kanaal hebt om, om je lezers te vertellen dat er iets is misgegaan. Want dat wil je natuurlijk eigenlijk via die kant doen. Eh, want nou ja, wat ik al zei, websites dat, dat werkt maar heel beperkt. En uh, dat is heel frustrerend. Ja. Voor een redactie is het een rampenscenario. Maar even inhoudelijk dan. Is het wel eens gebeurd dat er, dat er zulke problemen waren met het drukken? Bijvoorbeeld dat je inderdaad uh, nou ja, lege kolommen moest uh, aanbieden? Ja, het is bij ons wel lang geleden dat, dat, zo, dat zoiets gebeurd is. Maar inderdaad, het kan, het kan heel makkelijk gebeuren. Een ja. nachtmerrie lijkt me dat. Ja, het is een nachtmerrie. <laughs> en we zijn natuurlijk ongelooflijk afhankelijk geworden van de techniek. Het is allemaal wel veel sneller gemaakt en beter. Maar als het uitvalt. We hebben ook eigenlijk heel weinig uh, middelen om dan op terug te vallen. Er is als iemand met, met een schijfje met PDS uh, erop naar uh, de drukker eigen fiets om het dan alsnog uh, op te krijgen. Maar veel meer kan je ook eigenlijk niet doen. Ja, ik kreeg dan onderweg een lekke band. Ja. ja, dat is kranten, kranten maken in Nederland dus eigenlijk. Maar goed, je zegt dat is heel lang geleden al. Dat ja, dat is lang geleden. Ja. Ja. Uh, we gaan het hebben over Dion Graus. Die zat gisteravond bij Paul Witteman uh, aan tafel om toe te lichten waarom die uit die parlementaire commissie de wit is uh, gestapt. Hij was uh, vorige week boos over een compilatie die de NOS heeft uitgezonden van zijn vragen. Daar kwam die niet al te best uit. Uh, ook anderen moesten het ontgelden. Een paar fragmentjes even uit Paul Witteman. En er gaan op een gegeven moment mensen, zoals bijvoorbeeld Bas Paternotte... die gaat dan met zijn volgevreten hoofd achter een laptop het avond zitten. En die man, dat, dat is dus echt een klotskop. Die gaat letterlijk... En wat een klotskop? Ja, een klotskop. Dat, is, dat werd vroeger onder mijne gebruikt. Wat gebeurt er? Ze gaan dan gewoon woorden verdraaien, ze gaan knippen en plakken... en ze zetten mij een beetje als een of andere idioot neer. Dan, okay. Ik werd bij Buitenhof letterlijk halvergaard. Ja. Dat betekent zwakzinnig genoemd ja. door, door Max Pan. Nou, met alle respect, maar uh, wie is hij om dat over mij te zeggen? Ja. ja, Bas Paternotte trouwens is een columnist van Geen Stijl... werkt ook voor HP De Tijd. Uh, en, en is dus uh, volgens Graus een klotskop. Uh, Wou ik wat voor je van zijn optreden? Uh, ja, weet je, hij had uh, in een paar dingen niet mee. Uh, punt 1, er zijn heel weinig mensen die van Dion Graus houden... En behalve zijn vriendin zag ik ook eenzelfde die zet, die zet, die ja, ik ja. een zelde uitzending. Die is ook een leuke in. vrouw eigenlijk. Dus hij heeft de mensen al tegen zich. Die sfeer merk je ook aan tafel. Je merkt ook aan uh, Max Pam. En uh, iedereen. iedereen, iedereen meteen zich gauw uh, graus ergens uitgezet uh, wordt. Zet er niemand meer vragen bij waarom dat was. Het zal wel terecht zijn, want het is de dwaas der dwazen. Terwijl nu, uh, vandaag toch is gebleken... ...zal ik op Twitter van Peter Verhaar... ...is toch niet uh, een van de domste financiële jongens de, de, in Nederland. Van wat, uh, uh, de oprichter van Alex, Alex Bank. Bank ja, ja. Uh, zit, uh, hij heeft wel de goede vraag gesteld... Mm -hmm. En uh, dus iedereen uh, rolt er nou over die Dion Graus heen. En ik zou, als het Dion Graus was geweest, ook niet met Paul Witteman uh, zijn gaan zitten met uh, dit verhaal. Want hij heeft er ook niet beter meegemaakt, Ook al niet, omdat hij zich dan verlaagt. Terwijl hij, uh, uh, als Peter van haar gelijk heeft, een uh, punt had. Mm -hmm. Zich verlaagt tot uh, een uh, collega van ons. Hè, Bas Paternotte uitschelden voor van alles en nog wat. Mm -hmm. En uh, dan zie je weer zo'n ongelooflijk ordinair optreden. Uh, ja, dat, dat iedereen niet meer luistert naar wat hij zegt. Nee. Alleen nog maar denkt, wat ja, zit daar voor een zon? Ik, ik moet zeggen, Kees maar... Boman zat hier vorige week... Op, op, op het stoel waar Willem nu zit, uh, politiek commentator ook... en die zei, ik heb, dat, ik heb die verhoren uh, eigenlijk best wel op de voet gevolgd... en eigenlijk kan je zo'n filmpje wat de NOS op, op tv heeft uitgeronden, dan kan je over al die commissieleden wel uitzenden. Want Absoluut. iedereen stelt wel eens een rare vraag. Ja. Ja. Dat klopt. Dus hij, zei, hij nam het eigenlijk ook een beetje op voor grauws. Ja, ja, ja, en terecht hoor, vind ik. Want, want, zeg maar, die, want ook de eerste vraag die ze gisteravond liet zien over... De, hij stelde namelijk de vraag van waarom is niet overwogen om alleen ABN AMRO ja. bank te nationaliseren. Ja. Dat is een hele goede vraag, een cruciale vraag. Want niet alleen Fortis Bank, maar ook een deel van het verzekeringsbedrijf... is in, in hetzelfde weekend gewoon hapbekeer ja. meegenomen in die nationalisatie. Dat is een belangrijk punt in dat hele onderzoek. Dus dat is een gerechtvaardigde vraag. Wat, de, wat zijn zwakke punt is, denk ik, is dat hij vorige week ook niet heeft kunnen uitleggen waarom hij nou ja. uit de commissie is gestapt. Daar had hij gewoon geen verhaal over. Ja, hij hij beroept zich op zijn, zijn zwijgrecht of, of hoe heet het? Of, of, zwijgplicht inderdaad. Hij mag niet uit die commissie klappen. Maar hij laat nu zo'n mist ontstaan. Ja, maar waarom, kijk, dat al? Als je, dus geen, als je niet mag spreken. Dus je kunt al heel weinig ter verdediging van jezelf ja. doen. Terwijl er al zo'n negatief imago aan je kleeft. Waarom ga je dan in vredesnaam bij zo'n goed bekeken programma. Ook nog met gasten aan de tafel. Die helemaal uit staat te stralen van nou ja, er zit uh, ja, Graus en prijsschieten. Ja. Precies. Ja, want de setting was, er zaten een aantal ondernemers aan de tafel. Gordon zat er. Ja. Nou, dat is altijd leuk voor een, uh, een opmerking links, ja, links en rechts. Mary, ja, ja. ja. <laughs> ja de, de, maar trouwens, die legde Graus zelf op de stick. Ja, die zelf op de Ja Maar hij wilde dus de setting was, was ook al niet echt in zijn ja, voordeel. Dit is ook een beetje de, de formule van het zit ook in de formule van het programma... dat het soms prijsschieten is op iemand. Ja, dan moet je er weg blijven. Zeker als je dus niet mag spreken. En zeker als je toch al iedereen tegen je hebt... Ja. Um, uh, de, gisteren heeft Marcel Gelouw, de hoofdredacteur van de NOS, uh, getwitterd dat uh, hij, hij twitterde letterlijk grauw speelt de slachtoffer bij Paul en Witteman. En hij zei ook nog dat de compilatie waar het dus over ging, dat hij pas na zijn aftreden was gemaakt. Dus... Nou ja, kijk, dat, is, dat kan ik dat heel goed indenken. Want wij hebben natuurlijk ook, de mensen van ons die erbij hebben gezeten, uh, van, de, van de politieke redactie, heeft natuurlijk die film weer even terug afgedraaid van was het nou zo dat hij te weinig ruimte kreeg om allerlei vaatcellen. En die hebben nooit de indruk gehad dat dat het geval nee. was. Dus, uh... Dus ik kan me wel voorstellen dat ze ook die beelden zijn terug gaan kijken. Laat, nou, laat het nou eens zien. Hij heeft alle vragen die hij wilde stellen, hij kunnen stellen. Ja. Hij zou, uh, begreep ik ook gisteravond uit dat gesprek... eigenlijk vorige week al zijn gekomen. Er stond geloof ik al een taxi bij hem ja. voor de deur om nou, naar de studio te rijden. Ja. Iedereen en die... is al klaar met appelflappen zelfs, uh, las ik ergens. Nou, ja, in ieder geval is hij, niet, is hij toen niet gekomen. Is uh, nee, dat dan ja, toch ja, dat hij ja, teruggevloot ja, ik denk dat is? De, de of... grote regisseur uh, Geert hij ja, gestoken, daar stokje voor heeft We ontkennen dat gisteravond. In ieder geval hadden ze vanuit de PVV-fractie hem tegen zichzelf moeten... Beschermen en moeten zeggen van, uh, uh, je moet er niet naartoe. Maar vind je dat nou netjes om te melden? Wat? Dat die vorige week niet is gekomen. Doen jullie dat? Als iemand niet op, op plaats van nou ja, niet kan komen? Ja, jawel, maar je staat de hele dag natuurlijk al op Twitter... en overal wie de gasten die avond zijn. Ja, ja. Ja, nou nou ja, bedoel, het punt, het punt ja, hier is ook natuurlijk... Ja, toch. Want, wij stonden ook vanmorgen hier al op Twitter, dat wij hier naartoe gingen. Nou, en als jij op het laatste moment afbelt... moet hij toch wel kunnen vertellen... waarom jij ja, een eentje door ja. jouw redactie bent ja, teruggevloot Er is hier zo. toch <tffert> nog iets anders <laughs> aan de hand? Ik bedoel, op het moment, moment dat die kwestie speelt... hij stapt uit die commissie... dan verwacht je dat hij s'avonds bij, bij Paul Witteman zit. Op zijn minst. En nu zijn we toch alweer bijna een halve week verder. Dus ja. ja, je ja. vraagt je toch af, waarom zit hij er nu ineens? Ja. Ja. Dat, dat, is, dat is misschien wel ja. de reden. En, maar, en wat er dan achter de, achter de schermen heeft gespeeld is niet blijf schokken. Hè? Jij zegt eigenlijk van hij had het gewoon niet moeten komen. Nee. Um, en hij moet misschien iets aan zijn imago dan doen. Want ik begrijp dus dat hij op zich helemaal niet zulke gekke dingen doet. Als, als parlementariër. Nee, maar het de eerste deel van het gesprek de de avond, ging ook helemaal niet zo slecht. Nee. Dat deed hij wel, hij, op een gegeven moment werd hij kwaad en hij ging een beetje grapjes maken met, uh, met Gordon en zo. Ja. Toen ging het fout. Ja, toen hij begon te schelden. Want ja, schelden mm. op tv is altijd, het is altijd een ongelooflijk fout, sowieso. Maar ja, op tv is het gewoon, wordt het gewoon zo uh, mm. versterkt. Maar ja, goed, Bas Paternot had zijn moment of fame. <lacht> dus uh, hij had er één keer honderd <lacht> volgers bij. Half Nederland weet ineens wie fijn. Bas Paternot is. <lacht> <heeft. lacht> ja. um, dan nog even die kwestie van die dominee. Want daar had ik beloofd dat we het daarover zouden hebben. Dominee Vlietstra uit Katwijk. Hij uh, kwam in het nieuws door het aanhalen van een eeuwenoude richtlijn... over kastijding van kinderen. De media gingen daar natuurlijk volop uh, los. Ze uh, gingen ook naar Katwijk om verhaal te halen. Um, wat, wat dacht jij, Willem, toen je dit uh, hoorde of las? Ja, nou ja, kijk, als er, als er dan zo'n stormpje, zo'n mediastorm, wat is het dan, hè. Ja, ja daar, daar, daar ben je eigenlijk weerloos. Daar kan, je kan je jezelf niet tegen beschermen, dat is ongelooflijk. En dat, dat gebeurt omdat het, in, het is in een dominee in Katwijk... die zich beroept op een, op een, op een kerkelijke leer... Die al is. Terwijl, 17 eeuwen oud is. Hoe lang is het geleden? Zeven jaar geleden hebben we een uitgebreide discussie gehad over de pedagogische tik. Donder, hè? Ja. En donder die zei van je moet af en toe een pedagogische ja. tik kunnen uitdelen. En later ja. zei hij van nou, het mag toch weer niet? toen ja, dan... kregen die domineert Amersfoort erachteraan. Ja. de <laughs> kinderen zelfs onder toezicht ja. werden gesteld ja schlee. Goldsmeding ja, of zo. Ja, smeding, ja. Dus maar op de een of andere manier, ja, is het dan toch een beetje een rode lap op een stier... als het een dominee is uit Katwijk, die daar ook iets over zegt... dan ruk meteen alles en iedereen uit met microfoons en cameraploegen. Nou, je bent echt... Aan, aan... Nou, maar ik las ook in jouw eigen krant dat het niet zo uh, verwonderlijk is... gezien de gevolgen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... door hetzelfde type dominees, die riepen... als je kinderen lief hebt, moet je ze echt met uh, plastic pijpjes... dan gaan ze niet aan dood en zo, hè, Moet je ontzettend goed straffen. En er zijn dus inderdaad in de Verenigde Staten kinderen aan dood gegaan. Uh -huh. aan volgelingen van zo'n uh, dominee die dat uh, uh, gewoon letterlijk overnamen. En uh, de Amerikanen zijn toch al zo wat de goeroe of uh, de secteleider of zo heeft gezegd. Dat wordt nogal vrij uh, letterlijk opgevolgd. Maar als er kinderen zijn, uh, uh, aan zijn overleden kan ik me voorstellen uh, uh, dat de media ook uh, alarm slaan. Het is natuurlijk wel een 17 in de eeuwse geschrift waarin staat dat uh, je kinderen niet alleen pedagogisch pedagogische maar als ze heel erg slecht luisteren mag je zelfs ranselen, als ik het goed heb begrepen. Want de media erop duiken. Maar ja, uh, die dominee had beter gedaan dan <laughs> zijn eigen kelder onder te duiken. Misschien is hij het ook gedaan hoor. Nou ja, hij was in ieder geval iets nergens verschenen. Maar nee. misschien mag hij dat ook niet van, van, van zijn geloof, ik weet het niet. Je hebt natuurlijk van die strenge dominees die... Uh... Nee, dat is volgens mij niks wat hem in de weg staat. Dat is zijn eigen keuze om, om uh, niet voor de kamers, niet Verstandig. voor de microfoon te gaan. Mm. Ja, dus er is dus niemand die hem dat belet. Maar hij, Willem, jij zegt eigenlijk ook van de media duiken daar ook wel erg, uh, ja, erg gretig op. Jullie hebben er zelf ook een stukje trouwens over vandaag. Ja, Pagina ja, zes Zag ik. Absoluut. Het ja. is een beetje met een, een knipoog ook wel geschreven. Ja, het is wel een beetje met een knipoog geschreven. Maar kijk, op zich, wat het, ik daarom trek ook die vergelijking met, uh, met de discussie over de, de pedagogische tik van een jaar of zeven geleden. Maar dat was best een serieus debat. Van wat moet je daar nou over in de wet zetten? En het is natuurlijk ook zo dat, uh, dat uh, iedereen ouder worstelt met die vraag van hoe ver mag je gaan met, met, met het bestraffen van je kinderen of niet. Of is dat, en is dat goed of is dat fout of zo? Maar nu uh, komt het een beetje naar de religieuze sfeer, het rest, zoals uh, Wauke terecht zegt. En dan krijg je alle verhalen eromheen over, uh, over uh, ontsporingen in de VS ja, en zo. En uh, dat trekt het in een heel ander vaarwater. Maar, maar om de zeven jaar een debat over kastijding dat uh, is wel een goed idee. Uh, nee, nee, weet je... Uh, uh... Kinden, kindermishandeling komt voor. En daar moet gewoon heel erg scherp op gelet worden. En ik kan me ook best voorstellen... maar ik kom ook een andere generatie... dat je een keertje uh, een, een kind dat echt zo stomme stom vervelend is... op die dikke pamper een klein corrigerend tikje geeft. Even, je, even, <lacht> ook, even zo, zoals hij bij een hondje doet of zo. Even corrigerend tikjes. En ik denk dat iedere ouder dat wel eens doet. Maar dat is heel iets anders dan een kind... wat zich niet verweren kan. Mm -hmm. Echt slaan of uh, hard in de armen grijpen. Of nou noem maar op alles. Wat is dus werkelijk ook maar... een je pijn doet. Je moet gewoon eigenlijk in principe van de kinderen afblijven. Maar nog even terug naar die uh, dominee. Stel je nou toch eens voor dat die man wel had gezegd: Oh, weet je wat? Er staat een camera voor de deur of een radiomicrofoon of wat ook. Ik ga het eens even uitleggen. Die man had geen schijn van kans. Nee. nee. Ik bedoel, het, het, zijn beeld was al neergezet. Uh, de dominee die uh, oproept tot bijna het uh, halfdood martelen van je kinderen. Hij had geen schijn en schijn van kans. Dus het, het enige verstandige wat hij heeft gedaan, want het was natuurlijk een ontzettend onverstandige brief. Maar verstandig is geweest dat hij. Uh, uh, niet in de media is opgetreden. Ja. Ik, ik, ik begrijp dat Pound wel langs is geweest met een cameraploeg, maar die wilde die ook niet. Nee, Heel verrassend hij was. zag die ja. roze plopkap en dacht... oh my god. Maar, maar, maar nog even, want, want hij schreef dat volgens mij... In een, in een soort kerkblaadje. Hij had eerst een felicitatie... Geest, ja. uh, aan, een, aan een echtpaar dat net een kind had. En, en dit was eigenlijk de passage daaronder. En hij heeft, denk, nooit vermoed dat dat ooit... naar buiten zou komen. Nee. Verder. Hij nee. schrijft dat in het kerkblaadje... en nou dan blijft het gewoon. Maar ja. stond dat onder, onder een felicitatie met een netgeboren baby. Ja. Oh ja. Dat las ik in jouw stuk. Maakt het in, in, in, het ja, in de trouw. Ja, ja. Ja. Ja, maar ik bedoel, hij heeft zich dus nooit gerealiseerd dat, en dat is wat, we, wat ons allemaal wel eens overkomt, ook als je iets op Twitter gooit. Bedoel, ja. Je weet niet dat het ineens ook uh, op straat ligt. En ook de, de kerkblaadjes liggen op straat. Ja, ja. iedereen leest. Ja, aan, aan de andere kant wel goed, want voor geld geldt als de dominee in kleine besloten gemeenschappen uh, zijn volgelingen, zijn kerkgangers vertellen dat het uh, uh, zo moet. Ja. En dan weet je helemaal niet wat er gaande is als die dichtgesloten deuren en hoeveel kindertjes straks met een plastic pijpje op een donder krijgen. Ja. ja. ja. Ja, de vraag is natuurlijk nog of zo'n dominee dan zelf censuur moet plegen. Dus gewoon, uh, misschien dat dan in, uh, in uh, code de dominee, taal of zo ja. Ja. <laughs> Ook de dominee heeft een raad van toezicht nodig, vrees <laughs> ik. Ja, ja. Goed, uh, dank voor jullie bijdrage in dit mediaforum. Wouke van Spurburg en Willem Schone We gaan zo meteen de nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we met Gijs de Zwart uit Zwolgen. Waar ligt dat dan weer? Bij Zwolle, denk ik. <laughs> ja, we zullen zo eens even vragen aan Gijs. En uh, dit is een nieuw liedje van Brooke Fraser, Betty. Lock on your cold, cold heart. You got your wire sale kicks in the red. Het verhaal van haar is wel bekend intussen. Ze komt uit Australië, maar is een dochter van hippie-ouders. En op een gegeven moment zat ze helemaal klem. Ging naar L.A. en vond haar nieuwe inspiratie voor het schrijven van liedjes. Dat heeft geresulteerd in een album, dat heet Flags. En daarvan nu haar nieuwe liedje. Brooke Fraser dus. En Betty. Gijs de Zwart is 65 jaar en komt uit Zwolgen. Waar ligt dat ook alweer? Dat ligt, in de buurt, uh, dat ligt in Horst aan de Maas, in de buurt Venlo en Venrij. Ah, we zitten in het zuiden, echt diepe zuiden van... Nee, het noorden van Limburg. Nou ja, goed, maar ik bedoel, laten we zeggen, van voor ons, van boven Zuid. de rivier... Ja, is, ja. Het, is het in Zuid-Nederland, hè? Ja, ja. Um, uh, in de buurt van Venlo dus, inderdaad. Ja. Um, u bent gepensioneerd, wat, wat heb ja. u altijd gedaan? Wat zegt u? Wat hebt u altijd gedaan? Ik ben uh, mijn hele leven werkzaam geweest in het welzinswerk. Kijk aan. Jeugdhulpverlening uh, en het welzinswerk in Venlo bij een welzinsinstelling. ja. En, en nu een beetje quiz en zo. Ja, en van alles. Ik ben uh, ja nog actief in vrijwilligerswerk en zo. Een beetje wat terug doen. We gaan kijken of u uw nieuws een beetje bij hebt gehouden van de afgelopen dagen. Uh, we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Uh, uh. Die euro. Um, de nationale Nieuwsquiz. Um, die euro is een. Um, uh, die euro is een, is een project. Premier Rutte heeft geen onderzoek nodig. Hij weet het al. Een recipe voor disaster. Eurofielen uit de travenzaal. Eurofielen, Eurofielen. Hij weet het al. Meer Europa en nog meer geld aan al die knoflooklanden geven. Uh, uh, hij weet het al. Eurofielen uit de travenzaal. En de rapper Geert Wilders komt bij u ter buurt vandaan, uh, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. ja, ja dan. Uh, de PVV laat een onderzoek doen naar de terugkeer van de gulden. Dat onderzoek is uh, nu al omstreden... omdat het wordt uitgevoerd onder leiding van een euroscepticus. Uit welk land komt het bureau dat dit onderzoek gaat uitvoeren? Engeland. Dat is goed. Het bureau heet Lombard Street Research. En het gaat niet alleen kijken naar de herinvoering van de gulden... maar ook naar de mogelijkheden voor de introductie van de zogeheten euro. Dat is de euro voor de noordelijke regio, zullen we maar zeggen. <Klacht> Vraag 2. De invoering van die euro... heeft Nederland trouwens eh, relatief weinig welvaart opgeleverd. Het voordeel is ongeveer een week salaris op een heel jaar inkomen. Welke instantie heeft dat dan becijferd? Het Centraal Planbureau. Het CPB, dat is goed. Het eh, vrije handelsverkeer binnen Europa... heeft Nederland trouwens wel veel meer winst opgeleverd. Namelijk een maand maandsalaris. En dat voordeel loopt nog steeds verderop. We gaan naar vraag 3. Het is eh, niet de eerste keer dat de PVV een omstreden onderzoek laat doen. Vorig jaar bracht onderzoeksbureau eh, Nijver in opdracht van... De partij de kosten van de immigratie in kaart. De PVV schakelde dat bureau in omdat de toenmalige minister voor integratie... om principiële redenen weigerde om de PVV hierover te informeren. Wie was die minister voor toen nog wonen, wijken en integratie? Een vogelaar. Dat is niet goed, want het is de opvolger van vogelaar. U weet, die haakte ondertijd uh, intussentijd af. En toen kwam, uh, kwam er iemand anders. En dat oh, was, uh, naar Al-Bayrak. Nee, nee, nee, ook niet. Het nee, was e niet. Eberhard van der Laan. Oh. Mevrouw ah, ja. Vogelaar moest het veld ruimen, toen nam ja. hij de plek ja, ja. over. Ja, klopt. Ja. En hij weigerde dus inderdaad uh, op verzoek van de PVV dat onderzoek te doen. Dus toen hebben ze het zelf maar gedaan. Uit dat onderzoek trouwens kwam uh, naar voren dat de kosten van immigratie van niet-Westerse allochtone de Nederlandse samenleving 7,2 miljard euro per jaar zou kosten. En uh, Van der Laan, als bekend, is tegenwoordig burgemeester van Amsterdam. Ja. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Een van de beroemdste directeuren die daar is geweest, is Oppenheimer. En dat is natuurlijk een fantastisch iemand in de natuurkunde. Twintig ja, jaar dat instituut geleid. En het en was precies hetzelfde verhaal. Ook mensen die overvlogen voor een gesprekje. Robert Dijkgraaf. U zegt het een beetje met twijfel in de stem, maar het is helemaal goed. <gacht> Hij vertrekt uh, volgend jaar mei als president... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En dit is gelijk vraag vijf. Dijkgraaf stapt niet zomaar op. Hij krijgt er een bijzondere baan voor terug. Hij gaat een prestigieus instituut leiden aan welke universiteit? Ad, uh, advanced Study in Princeton. Dat is goed. En bij dat instituut in New Jersey hebben maar liefst 27 Nobelprijswinnaars gewerkt. Onder wie ook Einstein ja. en dus de eerder genoemde Oppenheimer. En Dijkgraaf wordt de eerste niet-Engelstalige directeur van het instituut. Een knappe prestatie van deze Nederlander. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. U krijgt ja. aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wie bedoelen we hier? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben een vrije jongen. Stop. Wim de Bee. Nou, u zegt dat met zoveel overtuiging. Ik, ik zal nog even, want dat vinden mensen thuis altijd leuk... Uh, om dan zelf te proberen te raden wie het is. Uh, via demonstra... Uh, sorry, via demonstructies... leerde ik u over... communicatie en sodominicatie. Ja. Moeilijke woorden, zeg. Uh, ook voor mental coaching kon Nederland bij mij terecht. Dat was de derde aanwijzing geweest. En voor één punt volgend jaar word ik gasthoogleraar satire... aan de Universiteit van, uh, van Tilburg. U was er heel snel bij, want het is inderdaad Wim de Bie... Want die eerste aanwijzing had natuurlijk te maken met de vrije jongens uh, Jacobs en Van S. Ja. Dat waren twee, twee karakters van cote en de B. Heel goed, um, dat is uh, acht punten. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. Je moet het tien goed hebben om over de hoogste score tot nu toe heen te komen. Uh, want dat is namelijk 78 punten. <tus>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 Vandaag luidt de stelling. Jonge afgewezen asielzoekers moeten direct terug naar het land van herkomst. Minderjarige vluchtelingen moeten na hun eerste afwijzing direct worden teruggestuurd. Daarvoor pleit de VVD vandaag bij minister Leers voor Immigratie en Asiel. De partij wil op die manier voorkomen dat er nieuwe discussies ontstaan over jonge asielzoekers die jaren in Nederland wonen en dan alsnog terug moeten, zoals bijvoorbeeld Mauro. Jong asiel, afgewezen asielzoekers moeten direct terug naar het land van herkomst. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, doet dat dan met hekje Stampunt. Dan zijn we terug bij Gijs Zwart, 65 jaar uit Zwolgen bij Venlo. Uh, goede score in het de eerste deel van de quiz, 8 dus. Uh, gisteren hadden we 78 punten, dat betekent dat er maar 10 vragen goed hoeven te zijn. Dan bent u daar al overheen. En dat is gewoon mogelijk binnen 90 seconden. Dus ik zou zeggen zet hem op als u het antwoord niet weet pas roepen. Hier komen de vragen. Ja. De nationale nieuwsbrief. Welke stad begint vandaag met het ontruimen van het Occupy kamp in Zuccotti Park, New York? Dat is goed de ANWB stort zich op de verkoop van wat via internet? Auto's. Dat is goed een commissie van drie hoogleraren gaat fraude onderzoeken bij welke provincie? Uh, uh, is goed. Wie heeft de extreemrechtse moorden in Duitsland een schande voor het land genoemd? Merkel. Dat is goed. Met het oog op het WK voetbal wil welk land meer sloppenwijken veroveren op drugsbendes? Brazilië. Is goed. 1200 leerlingen van het Twentse Carmel College zijn onderzocht op welke ziekte? TBC. Is goed. Hoe heet de minister? Die heeft laten weten dat de waterschappen nu niet ter discussie staan. Pas. Dat is donder. In Rusland is de grootste Koran ter wereld gemaakt. Hoeveel kilo weegt dat ding? Pas. 800. Kan nog wel tien jaar duren voordat grote spaarders van welke failliete bank hun geld terugkrijgen? Hij is zeer IJsland. Is goed. In welk museum is een speciaal schilderij voor Sesamstraat onthuld? Pas. Van Gogh Museum. Met wie gaan 3FM-DJ's Gerard Ekdom en Koens Wijnenberg het glazen huis in? Gerard. Nee, Timur Perlin. De dochter van welke ex-president wordt verslaggever bij NBC News? Clinton. Dat is goed. Door het spelen van welke sport wil Rusland de gevechtskracht van de militairen vergroten? Pas. Badminton. De Nederlandse Vereniging van Banken begint een campagne om Nederlanders te waarschuwen tegen wat? Fishing. Is goed. katholieke kerk sluit ruim de helft van alle kerkgebouwen in welke Brabantse stad? Eindhoven. Is goed. Wie speelt vanavond vanwege een kuitblessure misschien niet mee met Oranje tegen Duitsland? Snijder. Goed. Welke internationale instantie heeft Chinese banken gewaarschuwd voor slechte leningen? IMF. Is goed. Welke partij dient vandaag een motie in om een eind te maken aan de weigerambtenaar? Uh, GroenLinks. En dat is ook nog goed, want de vraag was gesteld en dus mocht het antwoord komen wat denkt u zelf? Geen idee. Er waren er tien nodig, hè, had ik gezegd. Ja. Om over 78 punten heen te komen. 10. Dat is gelukt, want het zijn er 13. 13. Keurig. 104 staat u. Zo. Dus dat is vanaf vandaag de te kloppen scoren, deze week. Ja. U bent echt trots, zie ik al. Ja, dat wel leuk. Ja. Nou, je hebt, uh, hartstikke goed gespeeld. Ja. Ja. Um, we gaan afwachten of dit standhoudt. Ja. Uh, als dat lukt, dan spreken we elkaar vrijdag weer. Want dan mag ik ook nog eens een keer 300 euro uitdelen. En dat is altijd leuk, zo vlak voor uh, de feestdagen. Maar eerst maar eens gewoon het prijspakket ja. mee. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En tas vol. En wie weet spreken we elkaar dus vrijdag weer. Goeie reis terug okay. naar het zuiden. Dankjewel. Um, ik ga u vertellen dat wij ons straks om kwart over een uh, melden opnieuw. En dan gaat het over de Nederlandse spoorwegen. Daar mopperen we nog wel eens over hier in eigen land. Uh, ook niet altijd, misschien onterecht. Uh, maar dat is één kant van het verhaal. Want NS doet het in het buitenland heel erg goed. En daarover gaan we met name praten. Zometeen om kwart over een. Nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof, in geloof in de mensen. NCRV, interlandvoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen, de oefen Nederland. 16 meter van Persie met het schot. Duitsland, Nederland. Kuit op en af de rechterkant van Nistro en Ranschaf. Op ieder geval met 3, 2. NOS langs de lijn, vanavond om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. 13. Het getal dat je niet snel tegenkomt in lift, hotel of vliegtuig. Het getal dat we liever niet koppelen aan vrijdag. Het ongeluksgetal.